9 uur, Joboot met het NOS-journaal. Seif al-Islam, de zoon van de voormalig Libische leider Gaddafi, moet begin volgende maand in Libië voor de rechter verschijnen. Uit die aankondiging blijkt dat de Libische justitie zich niets aantrekt van het internationaal strafhof dat Seif in Den Haag wil berechten. Waar het proces wordt gehouden is niet bekendgemaakt. Maar het gebeurt mogelijk in Zintan, een plaats in het westen van Libië, waar Seif door een rebellengroep wordt vastgehouden. Sef al-Islam Gaddafi werd vorig jaar opgepakt. Hij werd gezien als de meest waarschijnlijke opvolger van zijn vader. Bij een bomaanslag op een politiebureau in het zuidoosten van Turkije zijn zeker zeven mensen omgekomen. Onder de doden zouden ook politieagenten zijn. Of er gewonden zijn is niet bekend. De autobom werd op afstand tot ontploffing gebracht. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.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 In de Afghaanse provincie Bamiyan zijn door een bermbom drie militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Eén van hen had ook de Nederlandse nationaliteit. Het is de 26-jarige verpleegkundige Jacinda Baker. Ze heeft een Nederlandse moeder en een Nieuw-Zeelandse vader. Ze woonde van haar vierde tot haar twaalfde in Nederland. Sindsdien woonde ze weer in Nieuw-Zeeland. Het ministerie van Defensie in Den Haag is niet bij de zaak betrokken, maar heeft condolences overgebracht aan haar familie in Nederland.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 BNN Today, Winfried Bayens. Het is 3 over negen. De Piratenpartij is een nieuwkomer bij de verkiezingen van 12 september. En wij bij bnn today volgen ze op de voet. En het is vandaag een bijzondere dag. Ze hebben namelijk hun eerste blunder te pakken. Jazeker. En Erben Wendemars, die hoor je zometeen met Holland-achterroeier Diederik Simon. Uh, waarom wilde hij niet hossen op al die feestjes na de Olympische Spelen? We hebben het met hem over het zwarte gat na de Spelen. En natuurlijk kan je meekijken in de studio. Dat kan via webcam. En dan moet je even naar radio1.nl. Today's Topics... Ja, we beginnen, Winfried. Sorry, ik begin alvast, dat ja. mag. Met uh, groot, nu, nieuws het drink, groot nieuws uit Amerika. Groot nieuws uit Amerika. Vrouwen die worden verkracht, worden daar dus bijna nooit zwanger van. It seems to me, first of all, from what I understand from doctors, that's really rare. If it's a legitimate rape, uh, the female body has ways to try to shut that whole thing down. Ja, dit is dus. Uh, tot Ekin, een conservatieve kandidaat, senator uit amerika slash En volgens deze Ekin worden vrouwen bij een verkrachting bijna nooit zwanger. Volgens Ekin heeft de vrouw namelijk mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. heeft manieren om dat hele ding uit te schakelen. Ja, je vraagt je af Hoi, hoe die Eken of het, of het allemaal weten. Ook. Ja, dat whole thing, ja. Ja. ja. hoe die dat weet, geen idee. En wat voor brute voorbehoedsmiddelen zijn vrouw nog meer moet ondergaan, weet ook niemand. Maar voordat je denkt, tophandig, wat is het menselijk lichaam toch een bijzonder iets? Het is dus niet waar, hè? En eh, je verwacht het niet, heel Amerika is het dus oneens met die Eken, die uiteraard meteen terugkrabbelde. Na dat interview zei Eken dat ze een spontane uitspraken niet weergeven hoezeer die meevoelt met slachtoffers van verkrachting en mishandeling. Ja, overigens zijn ook de woorden legitimate rape niet helemaal lekker gevallen. Dan op nummer vier, een mysterieuze zaak in Ammerzoden. Het is uh, zondagmiddag. De zon brandt hard in Ammerzoden. En terwijl honderden, nee, duizenden luisteraars hard aan het nadenken zijn over waar Ammerzoden eigenlijk ligt, gebeurt er iets bijzonders. <laughs> ja, gebeurt er gebeurt iets bijzonders trouwens hier, want ik heb een kootje verkeerd in het bakje gezet. Dus ik zet deze even weg. En dan mag Mark de regisseur heel veel het kootje weghalen. Want anders uh, klopt het toch niet Dat is leuk. Als, uh, kijk je in de keuken. Ja, van ja kijk in de keuken van het rijprogramma. hè? Oké. Okay. Daar gaat hij. Voor watersporters op de Maas was het afgelopen zaterdagmiddag een onwerkelijk beeld. Arrestatieteam met bivakmutsen, kogelvrije vesten en automatische wapens op een strandje bij Amersode En twee mannen werden uiteindelijk geboeid afgevoerd. Verslaggever Myno Remmers was daar toevallig aan het varen op ja, de Maas. Ja, natuurlijk. Myno Remmers die vaat daar toevallig over de Maas. Maar goed, hè? Vertel. Ja, aanvankelijk zag ik eerst een politieboot uh, daar liggen. Zo'n snelle boot van de KLPD te water. Die ligt daar wel vaker. Maar op dat strand, en dat was een onwerkelijk beeld... inderdaad bij temperaturen van boven de 30 graden... Inderdaad, een groep politieagenten met die kogelvrije vest aan... bivakmutsen op. En uh, er waren ook twee badgasten. In ieder geval één heb ik er gezien die geblinddoekt was... en met de hand op de rug stond. Uh, geboeid. En uh, er werden er naar mijn idee ook twee uh, afgevoerd. Ja, een bizarre gebeurtenis daar dus. In het normaal gesproken zo'n rustige Ammerzoden. En wat er nou precies aan de hand is, dat is niet duidelijk. Nee, we zijn er weinig over te weten gekomen. We natuurlijk wel gebeld met de politie. Aanvankelijk uh, de politie in Gelderland gebeld. Omdat het natuurlijk amazote is uh, vlakbij Kerkdriel. Uh, Gelderland wisten van niets. We komen uit bij de politie Brabant-Noord. Uh, maar die willen er ook weinig over kwijt, maar verwijzen wel naar de Britse politie. Ja, en ook die Britten willen niets zeggen. Toch lijkt het op een rechtshulpverzoek vanuit Groot-Brittannië. Waarom en wie de personen zijn die zijn opgepakt, dat is ook niet duidelijk. To be continued dus. Dan nummer drie, en daarvoor gaan we naar Etteleur. Daar hebben ze namelijk een kakkerlakkenplaag. Kakkerlakkenplaag. In Etteleur en de schoenmakers schoenmakershoek komt precies te zijn sinds gisteravond... Ja, In een perkje zaten duizenden kakkerlakken. Mega ranzig, natuurlijk. En daarom staat er een verslaggever op Plaats de Lipt. Goedenavond. Ja, goedemorgen, Tom. Plaats de Lipt. Je zegt het goed hier in, uh, in Erteleur, in de Leur Officieel. De Gildebroederstraat. Kakkerlakken. Het zijn, het zijn de meest enge, enge smerige insecten, bacteriën, dingen die ik kan verzinnen. Ja, oh, Die dingen zijn gewoon super smerige beestjes. Het zijn hele smerige dingen. En ik kwam hier aanrijden en, en een, een hele nette nieuwe woonwijk met allemaal plansoentjes en die plantsoentjes die hebben allemaal in de, in de fik gestaan want die, die zijn helemaal door en tussen die dorre takken liggen gekrepeerde verbrande kakken oh hoe smerig is dat joh? maar de geur Tom de geur is nog erger want, want beschrijf het eens hoe ruikt dat? ja dat ruikt als een ja ja, hoe ruikt het? Het ruikt als een, als, een, als een veestapel die in de fik is gezet. Aba. En dat daar dan drie dagen daarna iemand zijn neus in duwt, of zo. Ja. Oh. Ik heb het zelf nooit gedaan. Nee, maar Floyd heeft wel vrienden die hele rare dingen doen in hun vrije tijd. Dus ga er maar <laughs> gewoon van Floyd uit dat het zo ruikt. Maar, maar ik, van ik, die ik, destructor lukt Floyd, die we hier in de buurt van de studio ook wel eens ruiken. Dat. Ja, ja, dat, oh, ja, dat, ja. En, en oh, dat ja. En dat komt ook een beetje door Twan. Want Twan staat naast mij met veger en blik, ja. He, Twan. Ja, dat klopt. Ja, en Twandy, laten we elkaar geen mietje noemen, die muurt echt ontiegelijk uit zijn bek. En Twandy heeft dus vannacht al die kakkelakken in de fik gezet. Ja, klopt. Ik heb hier nog uh, net een levende uit de brandstapel oh. uh, gevist. Dus hey. die, ga ik, uh, die ga ik zo meteen even in een eindertje chloren... Uh, nou, nou, zullen we hem, sa hem samen eerst even, even, even kapot stampen? Ja, lachen man! Doen! Kapot maken de beest Doen, doen, doen! Nee, ik ga hem toch niet kraken. Ik heb er vannacht al te veel gekraakt. En uh, nou ja, de kans is gewoon dat je die eitjes ook mee naar binnen neemt. Kom op man, doe niet zo lullig joh. Dit is live radio. Kom op. Een beetje gezellig. Meedoen. Kom op hé. Als je daarna eens groen afveegt, dan kan het echt wel. Kom op. Twaalf kapot maken. De presentator die zegt van nou. Die zit natuurlijk veilig in de studio. Maar die zegt van uh, uh, het kan. En we gaan het doen. Want, want we kunnen hem even. Of even met jouw met jou bezem. Even zo lekker. Da Daar tussen. Maar dan moet ik even zo. Even kijken. Want, want hij leeft nog. Ah ja. Hij zegt niks. Maar hij leeft nog wel. Nee nou ja, Meestal herken je de kakkelak inderdaad aan zijn eindeloze babbel. De oren van de kop lult in dat beest. Maar goed, deze dus even. niet. doet toch niet toe. Hij gaat toch kapot. Oh. We gaan hem even kraken. Wacht even. Ja, even naar beneden. Komt helemaal goed. Ah. Oh. Ja, dat was hem. Nou ja, en dat was hem ook uh, uh, letterlijk, want er is weinig meer van over. Ja. Hij viel me toch een klein beetje tegen. Ik had gehoopt iets meer te horen ervan, maar... No. Ja, ja, ja, dat ja. ja. ja. ja. Nou ja, hé, hey, anders zag je de volgende week lekker een koe de midden. Kijk hoe dat is. Goed, even naar de praktijk. Duizenden kakkenlakken dus in een bosje en Twan die heeft die kakbeesten allemaal in de fik gezet. Ja, dat klopt. Er uh, was weinig actie van uh, politie en brandweer uh, die ter plekke waren. En toen heb ik uh, het heft in eigen handen genomen. Ik heb uh, 10 liter benzine over het plantsoenietje uitgesprenkeld. En ik heb gezegd, uh, jongens, daar gaat de fik in. De politie was het daarmee eens, de brandweer niet. Uh, ik was het er ook mee eens, dus dat is 2 uh, tegen 1. Ja, dat noemen ze in Etteleur de beroemde beslissingsdriehoek politie-brandweer Twan. En die laatste, daar moet je gewoon geen geitjes mee uithalen. Nee, nee, ik echt over, over mijn lijkt dat ze mijn tuin in gaan. Ik heb er vannacht al heel veel mijn tuin uit gewerkt. Uh, dus ik, ik blijf je gewoon waken tot ze allemaal kapot zijn. Ja, precies. Kakkelakken komen waarschijnlijk uit het terranium. Ze zijn Argentijs, vandaar dat je ze ook niet kan verstaan. Kakkelakken zijn nu bijna allemaal dood. En Twan wordt woensdag in het centrum van Etteleur gehuldigd. Dan op nummer 2, rugzaak op de buik, want we gaan naar Amsterdam. Daar is vandaag een begin gemaakt met de herinrichting van het Rijksmuseum. Als eerste werd een FK23 Bantam naar binnen gebracht. Dat is een vliegtuigje. Ja, zomaar doen. Iets is gaai, mag ook hoor. Oh, ho, ho, ho, ho. ho. Wat nu naar buiten komt, is de romp van het vliegtuig zonder de motor. Udo van Halen, conservator. Ja, het is uit de oertijd van de luchtvaart, zou je kunnen zeggen. Maar toch qua ja, vorm, eigenlijk wel heel mooi gestileerd. En wat dat betreft oogt het uh, als een heel. Uh... Fris en uh, jong ontwerp. Ja, dat frisse jonge ontwerp komt in een ruimte met alleen maar spullen uit de 20e eeuw. Een uniek ding, want het Rijksmuseum staat toch bekend om de schilderijtjes en de beeldjes. De aanwezige werklui zijn dan ook niet altijd enthousiast. Een vliegtuig. Dit is uh, een niet apart voor het Rijksmuseum. Je eerst een ja, schilderij dan uh, ja. een... Ja. Een, nou. <laughs> ja. een... stuk aan roest, hè. Zegt u? Een stuk houd roest? <laughs> nee, nee, dat is een grap. Ik heb het nog niet goed bekeken. Ik dus, uh... lijken wel geen, uh, geen trekplaatsen om naar het museum te komen. Nee? Ja. zo niet? Nou, ik kom van schilderijen, niet voor het vliegtuig. Ja. Ja, dit was dus de eerste. Het laatste object zal worden toegevoegd... is de Nachtwacht van Rembrandt. Het Rijksmuseum moet in april 2013 weer opengaan. Het is dan zo ongeveer 100 jaar dicht geweest. Dan op nummer 1, het warme weer. Want oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat was het nog een warm weekend, hè? Goedenavond. Wat moet je doen als de schaduwtemperaturen oplopen tot 37 graden? Nou. Nou, ja, zoveel dingen. Je kan bijvoorbeeld naar We de... je echt alleen maar het oh. water opzoeken. Daar is het dan ook zo druk dat zwemmen natuurlijk niet meer kan. Maar een beetje verkoeling zoeken, dat is natuurlijk echt wel nodig in dit soort dagen. Veel drinken en het water over je heen sproeien en goed insmeren. Fijne avond. Ook. Kortom, het was nogal warm dit weekend en heel Nederland zat met de witte billen op het strand. Ja, geweldig, de temperaturen zijn geweldig, voor de, zeker met de kleine kinderen. Hè? Het is gewoon topper. Het is hier hartstikke druk en gezellig met de kinderen en ja, volledig met alle gezinnen op zo'n zondagmiddag. Dus uh... nee, gezellig druk. Als het al echt fucking warm is, dan maakt het helemaal me niks uit. Het is dus gewoon genieten. Heerlijk strandweertje, gezellige mensen, dus uh, helemaal top. En wat doen we om af te koelen? De zeeën, ijsjes, borreltje af en toe. Heerlijk. Lekker in het zonnetje. Oh, genieten. Nou, we eindigen dus met hard nieuws. Dat was wel even voor vandaag. Morgen weer nieuwe topics. Nieuwe top 5. dan. Tot dan. Dankjewel, Luc. Radio 1, BNN Today. Holland-achtroeier Diederik Simon wilde na zijn verloren race op de Olympische Spelen... geen minuut langer in Londen blijven en pakte direct het vliegtuig naar huis. Hoe gaat het nu met hem? Je hoort hem zo met Erben Wennemars. En wil je meekijken? Dat kan. Ga dan naar radio1.nl en klik op de webcam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 Zet uw colères op. aujourd'hui op, vandaag is het tijd om te gaan. Als je het niet kunt, le scénario je het leren. Als je het niet kunt, dan tout je het leren. J'ai tout het Le meilleur, le bleu en de gris, mais gauche Le cœur te vole, même je notre histoire J'ai le scénario même si l'on un silence J'ai du ce qu'il te tort, j'ai tout seul te vole. D'autres s'en sortent. Entre nous, rien ne presse. Et demain ne fait que commencer. Eigenlijk is het in BN Today een beetje begonnen. Ben Lonk uh, Guus Hoogerts, uh, muziekjournalist, die riep ooit. Je moet deze jongen in de gaten houden. Een tijd geleden nog. Het was anderhalf jaar geleden. En uh, sindsdien is hij uh, groot geworden. Ben Lonklesol, Elbe Tweede Kamer inzicht. We gaan den Haag enteren. BN Today volgt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september de Piratenpartij. En het is vandaag een grote dag voor de partij. Ze hadden namelijk hun eerste plunder te pakken. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Piratenpartij. Een van de nieuwe partijen die meedoet aan de verkiezingen... en zichzelf inzet voor privacy en burgerrechten in het digitale uh, tijdperk. Uh, die partij dus heeft per ongeluk mailadressen van alle leden gelekt. Die zijn openbaar geraakt op de een of andere manier. Ja, Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd uh, is misschien niet helemaal op zijn plaats, maar uh, oh ironie, oh ironie dat nou net jullie zo'n blunder begaan. Ja, ja, dat is erg hè. Dus, uh, bij de loodgieter thuis lijkt altijd de kraan, zeggen ze. Ja. En uh, dit was echt een uh, ontzettende blunder. Het ja. uh, is echt heel stom dat, dat ons dat gebeurt. Dat, uh... Uh, het geeft wel aan dat, uh, dat, uh, hoe, hoe ontzettend makkelijk zoiets gaat eigenlijk. Ja, nou, dit moet natuurlijk elke politicus uh, een keer meemaken. Wat gebeurt er dan daarna gelijk binnen, binnen, binnen, binnen jullie partij? Nou, de, de, degene die de mail verzond had, die had het eigenlijk direct in de gaten toen hij, uh, toen hij zijn mailtje terug zag komen dat er iets echt helemaal fout was. Mm -hmm. En op dat moment is het dan op het uh, zeg maar, het IC-kanaal, chat chatkanaal waar we met z'n allen dan uh, uh, bij elkaar komen. Als het van, jongens, dat is echt een groot probleem. En uh, het is overlegd wat er gedaan moet worden. Nou, het eerste wat je moet doen natuurlijk is iedereen wiens mailadres gelekt is, uh, daarvan op de hoogte stellen. Dus we zijn gelijk aan het werk gegaan om een, een nieuw mailtje erachteraan te sturen. Nu wel met het, met het adres in het BCC-veld. Om uh, te zeggen van, uh, ja, sorry, uh, echt iets heel doms gedaan. En uh, we hebben jullie adressen aan alle andere leden doorgegeven. Ja, want alle adressen en... stonden in het CC-veld, waardoor iedereen gewoon kon zien uh, wie er allemaal uh, een Inderdaad. mail had al ontvangen. Ja. Dat, uh, en uh, daarna werd gezegd: Ja, weet je, dit, uh, dit moeten we toch ook uh, openbaar maken. Want ja, als je. Als je ja, aan maar daar zijn de, jullie van, immers, toch? Ja, ja als je het dan de, de, de, als je het college Bescherming Persoonsgegevens vraagt, die zegt: Ja, als er een datalek is, dan moet je het eerst de mensen op de hoogte stellen die het betreft. En daarna moet je het gewoon. Uh, moet, je, moet, moet je met de billen bloot. Dus we hebben toen gelijk een, een blogpost uh, in elkaar gezet. En die is vanmorgen, ja. volgens mij, om half zes uh, online gegaan. Waarin we het hele verhaal uh, nog een keer uit de doek hebben gedaan en ja. nog een keer hebben gezegd dat het echt heel vervelend was. En tot college bescherming persoonsgegevens kun je toch ook aanmelden of niet? Is dat nog gelukt? Nee, dat is nog niet gelukt. Dat ga ik zo meteen doen als ik thuis ben. Want die waren vanmorgen ook offline. Oh, oké. Okay, webserver lag ja. eruit. Ach. Dus ik heb ze uiteindelijk heb ik, heb ik via Google Cash heb ik in ieder geval een telefoonnummer kunnen achterhalen. En hij uh, zei, ja, nee, de <laughs> webserver ligt plat, dus probeer het vanmiddag nog een keer. Ja. Dus zo meteen als ik thuis kom, dan ga ik het even proberen. Hoeveel, hoeveel adressen ging het eigenlijk over? Uh, 843. Zo, dat is niet niks. Zijn de mensen boos? Uh, ik heb van de, de secretaris begrepen dat er uh, twee opzeggingen zijn geweest. Eentje van iemand die echt boos was en eentje van iemand die zich eigenlijk niet realiseerde dat hij, uh, dat hij nog lid was. Ja, dat heb je ook natuurlijk. Uiteindelijk valt dat, uh, valt dat mee. En de, de webserver heeft vanmorgen ook eventjes uh, plat gelegen daardoor. Want uh, plotseling stonden we echt op alle nieuwsites. en iedereen die ging dus even klikken naar de Piratenpartij... Ja, dus we kregen in 10 in, in, in minuten te werken wat we normaal in een, in een dag te werken kregen. En dat, dat, dat trok de webserver even niet. Kortom, uh, positieve spin-off. Ik dacht nog eventjes toen ik het hoorde... dat ze zullen toch niet een stuntje uitgehaald hebben? Nee, nou, we zaten er wel aan te denken van... nou, misschien moeten we de volgende keer zo belangrijk nieuws hebben... dit er aan vooraf laten gaan. Want we hadden gisteren hadden echt een, een heel mooi bericht eruit gedaan... Dat we vonden dat, dat Rosenthal toch maar eens eventjes aan de bel moest gaan trekken bij zo'n Britse collega's. Dat je niet zomaar een ambassade kan binnenvallen om een, een dissident uh, die daar een heeft gekregen eruit te halen. Mm -hmm. En dat is dus helemaal doodgevallen. Echt helemaal echt, niemand erop gereageerd. En uh, als je dit doet, dan, dan hangt iedereen aan de lijn. Ja. Dus ja. Het, is, het is wel een goede publiciteit toe. Nou, niet te vaak weer doen natuurlijk. We volgen jullie op de voet. Vorige week hadden jullie mediatraining. Nu dit uh, uh, en uh, Maurits de hond sprak ik zojuist nog even hier in de wandelgangen. En jullie staan nog steeds op één zetel. Ja. Dat nee, is optimistisch nieuws, en, of valt het tegen? Ik, ik, ik hoorde zijn verhaal ook over, over, de, over de nieuwe manier van studeren. Dat was echt heel erg interessant. Nou, uh, we houden jullie op de hoogte en jullie ons. Uh, ik ben benieuwd, denk je dat je nog op twee komt? Uh, sorry, dat laatste hoorde ik niet. Denk je dat je ooit nog op twee komt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik bedoel, vorige week uh, twitterde die dat we, dat we tegen de twee aan zaten, dus het zou zomers kunnen dat we daar uh, binnenkort doorheen gaan. Dirk Poot van de Piratenpartij, dankjewel. Jij ja, bedankt. En tot snel. Iemand toch een visstik? Ja, het is uh, maandagavond en uh, dan is het de avond met opmerkelijke sportverhalen Wekelijks hier in BNN Today met onze eigen Erben Winnemars. Erben, goedenavond. Goedenavond. Uh, ook welkom, ja. hier in de studio, is uh, Diederik Simon, uh, roeier. Uh, uh, uh, Diederik, ook welkom natuurlijk. Uh, we gaan het zo meteen hebben over de vraag waarom jij niet bij alle feestjes was na de Olympische Spelen. Uh, maar eerst eventjes naar jou, Erben. Uh, wellicht heeft Diederik het ook wel gezien. Ja. Vanochtend in het AD een prachtige foto met, uh, van de wedstrijd uh, Pek Zwolle tegen Vitesse. Uh, met Erben op de tribune, want hij is commissaris van Pek Zwolle. Um, uh, jij zag er niet ja. heel erg blij uit, uh, Erben. Nee, dat was een momentje dat, uh, dat het eigenlijk nog, nog, nog vrij goed ging met Zwolle. Want het was in de eerste helft dat we een ongelofelijke go goede kans kregen... maar die ging er net niet in. Dus dacht, nou, dat is jammer. Oké, okay, ja, want uh, Zwolle verloor met 1-0. Dus uh, dat is dan balen. Ben je dan nu ja. nog steeds zuur? Nou, het was wel heel erg jammer. Omdat je, uh, de, eigenlijk, eigenlijk deed het gewoon hartstikke goed. We, we speelden hartstikke goed. Het is natuurlijk heel ander voetbal... dan dat we vorig jaar speelden in, in de Jupiler League... Uh, het is nu eredivisie divisie geworden, dan wordt het, wordt het heel anders. Het opportunistische voetbal van uh, uh, nou, ga er maar voor en uh, alle, ball, alle ballen voor de pot en uh, het wordt 2-0, 3-0 of het wordt 5-4 of, of 8-6. Dat is echt afgelopen. Het is nu veel meer een soort van schaakspel geworden en dat deden we eigenlijk hartstikke goed. Um, maar helaas uh, bleef, bleef, de, gingen de punten toch echt, echt naar, naar uh, Vitesse toe. Ja, dat klinkt eigenlijk wel saaier gewoon. Nou, nou, dat was nee, maar we waren eigenlijk, eigenlijk hartstikke tr trots. Want we speelden natuurlijk tegen een grote club als, als, als uh, Vitesse. En als je dan zo lang stand kunt, kunt houden. krijg je in de allerlaatste minuut ook nog een penalty voor. Mm -hmm. en, maar ja, die missie dan, ja, dat is dan toch wel heel, heel, heel, heel erg zuur, Wim Fried. Mm -hmm. Nou, nou uh, Wolle, daar gaan we het vast nog vaker over hebben dit seizoen. Maar uh, we gaan het nu even ja. hebben en uh, praten, ook met uh, Diederik Simon. Erwin, jij wilde graag uh, ja. uh, Diederik spreken, want. Ja, omdat ik dat... Uh, uh, kijk, Diederik zit bij de Holland 8. En dat is natuurlijk een, een, een, een trotse, trotse boot waar we natuurlijk heel veel van, van, van, van, van, van verwachten voor de Spelen. En die hebben helaas niet datgene geleverd wat ze eigenlijk moesten leveren. Ze moesten gewoon een medaille halen. Um, en, uh, en, en, en, en, en ja, ik volgde dit boot een beetje. En wat ik achterkwam, is dat, dat, dat, dat een dag nadat uh, uh, ze gewoon feiten werden, helaas feiten werden, uh, al die roeiers die waren fantastisch mooi aan het feesten in het Holland en -Hein Heinekenhuis, behalve eentje, eentje die was een zoek. En dat was Diederik Simon. Want Diederik had gewoon een treinkaartje gekocht. En die was naar Amsterdam gegaan. En die had toen niet aankomen in Amsterdam. Jongens, als jullie me zoeken, dan, uh, uh, dan ik ben ik thuis. Ik heb er geen zin meer in. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar waarom die eigenlijk dat treinkaartje gekocht heeft en uh, hoe hij zich eigenlijk, eigenlijk, nu, eigenlijk nu gewoon voelt en uh, <laughs> hoe het eigenlijk met, eigenlijk met hem gaat. Ja, we gaan zo het antwoord horen van die Simon, want die zit te luisteren oh, en die denkt... ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja dat ja. zeg je er allemaal wel, maar, uh, maar laten we eerst even luisteren naar het moment. Want daar gaat het natuurlijk over een jaar keihard getraind voor een medaille met die Holland 8 in Londen. En op 1 augustus gebeurde er dit. Dan moet nu het eindschot komen. Die krachtige laatste 500 meter. Die de Nederlandse ploeg soms vleugels kan geven. Nu is het vechten. Vechten tegen de pijn. En dan is het zo ontzettend spannend en is Duitsland olympisch kampioen. Canada wint zilver en Nederland grijpt naast een medaille op de Olympische Spelen bij de Holland achter. Het scheelt niets. En dan glij je nog wat uit, hè? dat gaat nog ver door volgens mij als je op uh, volle snelheid bent. En wat voel je dan in je lijf? Uh, nou ja, uh, moe. Gewoon, uh, ja, en, en, en zo, je realiseert van oh, nou ja, niet dus. Ja. Maar je denkt niet zoveel hoor, want niet, je bent uh, vooral moe. Ja, ja, ja, nou niet het, het echte balen begint dan nog niet. Nee, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je zoiets van oké, okay, dit is het dan. <coughs> en dan uh, even later dan balen. er. behoorlijk van natuurlijk. Ja, je hoorde net, uh, Erben, al vragen. Uh, jij bent uh, direct uh, zo wat teruggevlogen naar Nederland, uh, zo luidt het verhaal. Waarom? Nou, ik ben niet direct terug... Ik ben trouwens met de trein gegaan, dat is goedkoper. Okay. Maar uh, ja, want als je natuurlijk ja. zelf weggaat, dan moet je dat zelf betalen. Dus, uh, mm -hmm. En de trein is ook veel sneller trouwens. Um, nee, ik ben nog wel die avond even met een paar vrienden uitgegaan naar het uh, Hollandhuis Huis. En dat, uh, die hadden me daarvoor uitgenodigd, maar... Nou goed, daar kwam ik aan en, uh, in die verschrikkelijke huldigingshal daar. Dus, uh, dus ben ik Want maar wat was er zo verschrikkelijk aan dan? I nou, ik vind het überhaupt verschrikkelijk, dat het holland huis Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Want van, is een, het is nogal ja, een carnavaleske gebeuren hele, daar, die, die, bier. Al, die oranje kudde daar. Ik, Kroketten, bittenvallen. Ik, ik, ik, ik, uh, ik vind het iets verschrikkelijks. Mensen hebben daar al plezier aan, het is hun goed recht. Maar mijn favoriete plek is het zeker niet. Dus ik ben daar in de atletenruimte gaan zitten met wat vrienden. hebben Ze hebben gezellig gratis wat dronken geworden en... En de volgende dag werd ik wakker met een kleine kater. En toen dacht ik, wat doe ik hier nog? Ik moet gewoon weg. Dit is uh, verschrikkelijk. En, uh, Want dat ja, zat, wat, hem, uh, dat zat dat hem niet alleen in het holland Nee, precies. Ook, ja. Maar dan, dan, dan, ik stel hem allemaal voor. Dan, dan, dan, dan zie je allemaal mensen... Uh, van Nederland met medailles rondlopen in het Olympisch dorp. en dan word ik alleen maar stinkend jaloers. en dan zit ik alleen maar te praten. Ja, jaloezie, dat is het. Oh, absoluut. Ja, dan, dat kan ik absoluut niet uit. Maar het aanzien. zijn, uh, althans, de Olympische gedachte was. Uh, teamgenoten toch? Ja, en die gun je al... van alles. Nee, he? is flauwkul. Landgenoten. Je, je wil gewoon, je gunt, je, ja. maar, je gunt maar één iemand wat, dat is, dat is jezelf. En, uh, en als je ja. uh, een hele hockeyploeg met een medaille rond ziet lopen... Of, of wie dan ook, dat maakt niet uit... dan denk je, god, verhuizen, dat, uh, dat wil ik ook. Dus ik, dat wilde ik mezelf niet aandoen. <gül> en toen ben ik gewoon uh, meteen de volgende ochtend op de trein gestapt. Ja. Uh, lekker in Amsterdam uh, het terrasje pakken. En, en inderdaad, leuker... zoals Herman ook zegt, de telefoon uitgezet en daar... en pas een gestuurd. Jongens, ik zit hier. Ja, ja, precies. Ik, ik zei, ja, jongens, uh, ik ben alweer in Amsterdam. Nee, iemand belde mij, zei, waar zit je? We gaan even naar dit en dat. Ik zei, nou, ik zit op het... Ik zit op een terras aan de Amstel, dus uh, als je Erben, me zoekt. Erwin, jij zit te lachen en te ja. ja Je herken je dit, snap ja. je dit? Nou, ik vind het eigenlijk prachtig. Ik zal je ook vertellen waarom eigenlijk. Want um, ik heb natuurlijk ook twee weken lang daar rondgelopen. En we hebben prachtige medailles uh, gewonnen. Ik ben heel vaak in het, in het Holland Heinekenhuis geweest. En ik vond het heel erg leuk om al die medailles te zien. Maar ik heb ook iets meer afstand al. Maar wat ik... Wat ik Waar ik me wel een beetje aan geërgerd heb, heb in, in Londen is van al die mensen die zo keurig verloren. Ik heb er zo vaak gehoord een sporter die dan vier jaar ergens, na, ergens na, na, na, na, naartoe geleefd heeft. Er alles aan gedaan heeft om, da, om, om daar te vinden. En dan verliezen ze en dan een paar minuten later zeggen ze van nou oké okay, nou ja dat is het dan. Nou jammer. En dan denk je ja, je hebt vier jaar lang alles opzij gezet. Is dit, het, is dit het dan? Dat kan niet. Dus ik vind, ik vind het Diederik je bent een held. Ja, geweldig, ja held, huizen, het, het, doen, het, is het is gewoon een gevoel voort, en ik, van die prestatie ik, ik, ik, denk, ik denk, ik bedoel, het wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik vind dat we het heel slecht gedaan hebben. Uiteindelijk, uh, je moet ook reëel zijn, toch? Uh, het, het, ja. het, is, het is een het ja, Gewoon een, een risico-onderneming. Je weet dat je ja. mogelijk een kans hebt om een medaille. Hè? Iedereen die daarheen gaat roept, ja. we gaan een medaille winnen. Hè? Iedereen ja. zegt dat, maar in, in feite komt uh, nog geen 10% met een medaille thuis. Nee. Wat dat betreft kun je beter ja. naar de Paralympics. Maar dat is de relativering van nu, en dan, dan en dan je... maar dat voel je in het begin dus helemaal niet. Mm? Dat is de relativering van nu, maar die heb je toen niet gevoeld. Ja, direct... Nee, maar ik nee, dat, dat, dat, dat relativeren je natuurlijk achteraf pas, maar... Uh, um, maar nou goed, je, je doet er een hoop voor. En op dat moment heb ik gewoon geen zin om daar eh, rond te lopen tussen al het volk. Ja. Dus dan kun je veel beter thuis zitten. Erwin, jij wilt wat zeggen? Ja. Nou ja, ik geloof niet dat, dat het alleen maar thuis zitten is. Het is toch, Diederik, je gaat toch daarheen voor een medaille. De Holland 8 moet altijd gaan voor een medaille. Je hebt zelfs uh, goud gehaald, zilver gehaald met, met, met, de, met de Holland 8. Uh, en dan heb je zo'n voorbereiding daar Dan ja, moet je toch van, van balen. Je hebt zo dicht bij die medaille gezeten. Ja, als je achteraf realiseert wat je, wat je aan tijd en inspanning en gedoe, eh, wat je daar allemaal instopt en dat je dat in, in, in, in, in vijf en een halve eh, zie dat eh, nou, tot iets moois komen of je ziet het in rook opgaan. Dat is natuurlijk bizar als je erover nadenkt. Maar goed, ja, nogmaals, dat weet je van tevoren dat dat... Altijd uh, de mogelijkheid is. Ja. Nou, en, en, en, en doet zich dat voor naar nou, goed. Dan, dan is het zo. Gelukkig heb ik ook nog uh, de andere kant uh, uh, drie keer meegemaakt. Ja. En ik weet hoe mooi dat is. En, dat, ja. en daarom baalde ik dus van. Omdat, omdat ik uh, zo uh, ervaarde hoe groot dat contrast is. Ja. En dat is ook wel weer mooi. Want verliezen, dat is echt niks, dan heb je niks. Nee, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan geen hulde, geen, geen bonus, geen niks, geen, uh, Niemand mensen, kijkt dan, me naar niemand, je om. Niemand sms je, want als je, als je, als je ja, dan, iets wint, dan, dan, dan, dan zit je hele inbox vol en, en nu. Uh, dan nee, dan echt een paar niet. Er zijn mensen, ook niet mensen die denken we nee, nee, het nu juist Mensen teunen. ontlopen hier, die, die, die durven dan niet, die denken dan dat die durven dan niks meer tegen ah, te zeggen. Te pijnlijk, te pijnlijk. Ja, die denken dat het maar heel pijnlijk is. Maar judoka, Dex Elmond bijvoorbeeld en schermer Bas Verweij, die hebben ook verloren en die gingen gewoon wel mee in alle ceremonieën en alle feestjes. Nee, nee, nee, ik hou er helemaal niet van. Ik vind het echt... Uh, dus, uh, ah, zit ja, die kijk, als je toch in China even... zit, dan wordt het lastig. Want dan moet je daar blijven. Dus. Maar de maar Olympische gedachte is meedoen is be ja. belangrijker dan winnen. Maar dat, dat uh, is dat niet dat aan Voor het sommige beteet. mensen misschien. Maar ik, ik, uh, ik denk daar toch anders over. Ja, uh, uh, niet om uh, zout in de wonden te wrijven. Maar toch even, je bent 42. Um, ja. uh, de, ja, de Olympische Spelen zijn al eenmaal uh, om de vier jaar. Dan uh, ben je alweer vier jaar hoor. Dus dat is dan 46. Is dat ook wat meespeelt? Dat je denkt, ja, dan uh, word ik al misschien al wel iets te oud om nog een keer in de boot plaats te plaatsen <laughs> Nee, natuurlijk. Ik... ik, ik dus het ik was misschien je laatste? De, dat, die kans is natuurlijk wel heel groot natuurlijk. Dat ik, dat ik volgende keer niet meer bij ben. Daar ga ik wel vanuit. Dus wat dat betreft was het voor mij ook leuk geweest... om dit nog even als laatste keer met een medaille af te sluiten. Nou ja, je kan niet alles hebben in het leven. Ja. Maar, uh, nee. Wie ik ga e in ieder geval nog wel een jaar roeien. En uh, wie weet uh, nog wat mooie dingen doen. Erben, jij, uh, jij hebt ervaring met het zwarte gat... na uh, carrière en Olympische Spelen. Uh, geef eens even wat tips. Nou, ik denk dat je zo lang mogelijk door moet gaan. Ik heb natuurlijk, ik ben gestopt en toen dacht ik van, ik ga gewoon echt wat, echt wat anders doen. En dat ging eigenlijk best goed. Ik heb heel veel le leuke dingen gedaan. Maar nu ik weer op die Spelen ben geweest in Londen. En je wordt ook weer aan herinnerd. Je bent zo dicht bij die sport. En denk je, oh, het is toch wel heel erg gaaf. Dus ik vind sowieso uh, dat Diederik het, het goed gedaan heeft om het gewoon zo lang mogelijk uit te stellen. Want dit is een prachtig leven. En, uh, maar ik, ik zie voor, voor Diederik, Diederik is er natuurlijk ook geen leven zonder roeien. Diederik gaat, gaat gewoon bondskozen worden, of niet? Dat is uh, uiteindelijk wat de bedoeling, ja. Ah, kijk. Maar uh, nou. ik vind, ik vind trainen nu nog gelijk. Het eerste wat ik gedaan heb ja, toen ik thuis zeerlijk. kwam... ik ben ook meteen weer gaan roeien. S'ochtends. Ja? ja, ik ben meteen oh, weer gaan ik trainen. Ik zou denken, even niet hoor. Nee, dat is het beste. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, als je stil niet even zin... tennis of even wat anders in je dat Nee, lekker in mijn eentje. Niet met die acht uh, gewoon uh, oh, ja. in een eenpersoonsboot. <laughs> ja, gewoon in een ja. opblaasbootje. Geen gezeur aan kop. <laughs> en, uh, heerlijk. Diederik Simon, dankjewel voor je eerlijk verhaal. En uh, natuurlijk ook Erwin Wendemars. Uh, en tot volgende week, Erben. Tot volgende week. Ja. Radio 1. Het NOS-journaal. Met boot. Sefal Islam, de zoon van de voormalig Libische leider Gaddafi... moet begin volgende maand in Libië voor de rechter verschijnen...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 Er geldt waarschijnlijk vanaf woensdag opnieuw een zwemverbod voor een stuk opgespoten zand bij Scheveningen. Bij de zandmotor haalde de reddingsbrigade afgelopen weekend 18 mensen uit het water. die in problemen waren gekomen door een gevaarlijke stroming. In juli werd het zwemverbod op dit stuk opgespoten zand ingetrokken. Maar het gebied is door de sterke stroming te gevaarlijk voor zwemmers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Janneke van Geuns woont in Chicago, de hometown van president Obama. En de plaats waar hij zijn vrouw Michelle leerde kennen. En omdat Amerikanen alles willen weten van de president, natuurlijk weten ze nu ook precies waar de twee voor het eerst zoenden. En dan zeg ik precies, en Janneke weet waar dat is. Janneke, goedenavond. Hi, goedenavond. Nou, kom maar op, waar ja, ik... was het? Nou, dat was dus aan de zuidkant van uh, Chicago, bij een, een klein winkelcentrum waar een uh, ijswinkel is. En ze hebben voor de ijswinkel hebben het ze hadden, Dat was in 1989. Mm -hmm. Hij was uh, ook aan het werk bij hetzelfde advocaatkantoor als zij uh, werkte. En voor hem was het liefde op het eerste gezicht. Dus hij had ermee uitgevraagd, ze waren naar het uh, artmuseum geweest, ze hadden een film gezien... En uiteindelijk bij de, ja, bij de ijswinkel beland en uh, daar is het gebeurd. <laughs> nou, laat maar raden. Ik neem aan dat dit bekend is... omdat uh, ze daar proberen een uh, toeristische trekpleister van te maken. Ja, ja nou, inderdaad. En sinds afgelopen woensdag hangt er nu ook echt een gedenkplaat... En op die plaat, dus net voor, die, uh, voor de winkel, heb je een, zie je een foto van Michelle en, um, en uh, Obama aan het zoenen. Mm -hmm. En uh, er is ook een quote op, want hij had een interview met Oprah in uh, 2000, 2007. En daardoor werd het ook heel erg bekend. Want de quote was, uh, op onze eerste date facteerde ik haar op het beste ijs dat Baskin Robbins aanbood. Onze tafel was de stoep. Ik kuste haar en ze proefde naar chocolade. Ah, wat zoet zeg. En dan ja. heeft met Romney, en dat is toch ook weer ironisch, er ook weer wat mee te maken. Ja, nou, dat is wel weer heel grappig, want um, nou ja, die, die ijswinkel die stond een paar jaar geleden op het punt van veilletement. Dus uh, Baskin Robbins is dus een grote keten hier. Mm -hmm. En toen heeft uh, Mitt Romney uh, Romney's bedrijf onder wandelen aangeboden om dat te financieren. Dus uh, die winkel is nog steeds uh, alive, eigenlijk doordat hij het uh, dus gesupport heeft. Dus het is wel een beetje de ironie van de, van de politiek hier. Dus, dus die plaat hangt op een gevel van Mitt Romney? Nou, op, de, op een stoep voor een winkel waar okay, uh, okay. met Romney inderdaad een gefinanceerd heeft. Ja. Gaat het, gaat het uh, werken, denk je? Gaan daar mensen speciaal naartoe? Nou ja, ik, ik denk het wel hoor. Het is, het is uh, geweldig voor de zuidkant van Chicago, omdat het toch best wel bekend staat als een beetje een gevaarlijke buurt. Dus uh, uh, mensen gaan er nu al heen om het huis van Obama te bekijken. Maar ik denk dat het zeker een extra effectpleister is om, uh, om die plaat te zien en uh, te zeggen van nou, ik was waar zij het eerst gezond hebben. Baskin and Robbins, daar ligt hij. Mocht je er ooit naartoe. Het is op de hoek van Dorchester Avenue en 53rd Street, om precies te zijn, in Chicago Zuid. Yeah. Dus Janneke van Geuns, dankjewel. Oké, okay. dag. Radio 1, BNN Today, Winfried Beijens. Apple is het duurste bedrijf ooit op de beurs. Vandaag bereikte de techniekreus de waarde van 623 miljard dollar. Dat is nogal wat geld. En daarmee is het oude record van Microsoft verbroken. Belichtingsexpert van RBS, Jim Toehoeperung, die heeft geen Apple-aandelen, of wel? Ik heb geen Apple-aandelen, dat klopt. En baal je daar nu van, nu je hoort hoeveel waard het is in totaal? Ja, kijk zo gaat het meestal met beleggers. Achteraf uh, uh, kunnen ze heel goed uh, bekijken wat ze hadden moeten kopen om, om ontzettend rijk te worden. Uh, dus ja, je is, uh, als je belegt dan heb je ook een hoop gemiste kansen. En dit is er één van. Het aandeel is bijna 100% gestegen in het uh, afgelopen jaar. Dat klinkt behoorlijk treurig sorry? voor een beleggingsexpert trouwens. Want daar, sorry? daar heb je jou voor toch, om advies te geven en te weten wat je moet beleggen of niet? Ja, je hebt er inderdaad wel specialisten voor nodig. Maar wereldwijd zijn er uh, honderdduizenden aandelen en je kunt niet alles volgen. Nee, nee, nee. Dus ik ben ook geen analist op Apple. En uh, ja, goed, je kunt ook niet alle kansen natuurlijk uh, benutten. Nee. Uh, maar Apple, dat was absoluut een uh, grote kans voor beleggers. Uh, en het aandeel staat nu 663 dollar. Nou, om een idee te geven, het stond uh, uh, een tien jaar terug stond er nog een tientje. Zo, ja, dat is ongelooflijk. 623 miljard dollar dus in totaal, alle aandelen bij elkaar. Uh, maar hoe komt het dat het nu zo gestegen is, denk je? Ja, vandaag uh, kreeg ik nog een extra impuls, uh, omdat er uh, geruchten gingen dat uh, de iPhone 5 in september uh, naar de markt komt. En uh, ja, die wil iedereen natuurlijk hebben. Nou, nu is het wel zo, want, uh, waarom staat die koers zo hoog? Uh, omdat iedereen heel veel vertrouwen heeft in Apple. Als je belegt, dan handel je eigenlijk in verwachting. En Apple heeft in de afgelopen jaren laten zien goede winsten kunnen maken. Heel veel marktaandeel uh, uh, hebben ze inmiddels in handen. En uh, beleggers die verwachten dat die winst nog groter wordt. En dat er nog meer marktaandeel komt. Ja. En dat Apple dus ook die technologische voorsprong blijft houden. En ja, een aandelenkoers loopt in uh, aanloop daartoe uh, al een beetje op vooruit. Wat heeft uh, Apple daar eigenlijk aan dat ze zoveel waard zijn? Ja, Apple op zich als bedrijf heeft er niet direct heel veel aan. Het zijn met name de aandeelhouders die profiteren. Wat voor Apple wel weer een uh, voordeel is. Uh, ze zullen minder snel worden overgenomen. Want uh, ja, een ander bedrijf dat eventjes 623 miljard neerlegt... Uh, dat uh, is uh, niet zo snel gevonden. Dus ze zijn te duur om te worden overgenomen. Uh, en als ze geld nodig zouden hebben wat ze niet nodig hebben... kunnen ze ook heel makkelijk weer geld op de kapitaalmarkt, zoals we dat noemen... Aantrekken, dus ze we kunnen weer uh, nieuw vermogen aantrekken. Hm. Maar het echte voordeel, dat zit eigenlijk uh, bij de beleggers. Want die krijgen als ze aandelen hebben een, uh, een dividend, een winstuitkering. De koers is opgelopen. Yep. En uh, ja, wat ik zelf wel aardig vind... waar ik nog eventjes naar gekeken heb... Uh, wat wij eigenlijk bij RBS doen... wij geven turbo's uit. Daarmee kunnen beleggers dus ook beleggen in bijvoorbeeld uh, Apple. Dat gaat alleen wat sneller. En in 2005 hebben we er eentje uitgegeven... toen voor 10 euro. Die staat nu 490 euro. Dus die is 500 procent gestegen. Ja, ongelooflijk. Nou, nou is de romantiek van dit nieuwsje natuurlijk een beetje... dat ze het oude record van Microsoft hebben uh, verbroken... Uh, door de totale waarde. Maar betekent het nou ook... dat ze in concurrentie aspect elkaar verslagen hebben? Of dat Apple Microsoft verslagen heeft? Ja, ze zitten natuurlijk wel uh, deels op een ander uh, terrein. Dus bij de technologie. Uh, Microsoft heeft natuurlijk een eigen bestuurssysteem. En Apple is wel uh, iOS bestuurssysteem dat zij gebruiken. Uh, dat wordt natuurlijk uh, steeds meer gebruikt. Uh, de record van Microsoft dat, dat is uit 1999. Dus wat dat er gaat, is echt een mijlpaal. Ja. Um, maar het is niet direct zo dat hiermee Microsoft gedeclasseerd is... want dat is ook nog steeds een van de tien grootste bedrijven ter wereld, net als bijvoorbeeld Zimmer. Ja, het is een uh, verhaal. Uh, iedereen, nou, nu, nu nog kopen, dat heeft geen zin, hè? Dat kunnen we wel concluderen. Ja, dat is een Even, wacht Even wachten nog. Uh, kijk, er zijn analisten die zeggen nu het gaat naar 900, maar vaak is het wel zo... als iedereen roept, je moet het kopen... Uh, dat er een iPhone 5 komt, is geen geheim. Dat Apple veel marktaandeel heeft, dat is ook geen geheim. En als iedereen zegt, je moet het kopen... dat is vaak wel kenmerkend voor wat, we in de, uh, ja, wat wij altijd noemen een bubbel... dan zie je vaak dat het aandeel juist een top bereik heeft. Jim en Theo dank Graag gedaan. Moeten we af van de ouderwetse telefoongids, zoals het aan internetneurt Alexander Clupping ligt? Uh, ja, is het antwoord dan. Hij is de site sterftelefoongidssterf.nl gestart. Dat kan je niet ontgaan zijn. Maar nu gaan er ook geruchten dat de Tweede Kamer er vanaf wil. Toch zijn er nog steeds mensen, we hebben even gezocht, die vinden dat de telefoongids moet blijven. Ik ben Saskia Spiekman, beheerder van een grote telefoongidsenverzameling zoals die bewaard wordt in het museum voor communicatie in Den Haag. En ik vind dat die telefoongids moet blijven, maar zoals die vroeger was. En dat betekent dat alle telefoonabonnees erin staan en niet alleen maar de vaste abonnees van de vaste lijnen. Ik ben dol op de gidsen omdat ze zo prachtige geschiedenis geven van alle telefoonabonnees. Met hun beroepen erbij, waar ze woonden, de scholen, de zwembaden. Het is een geweldig naslagwerk. En uh, je, je verheugt je op de gids. Ik ben uh, Gert-Jan bedrijfsleider bij uh, Van Munsen Recycles en Hees, en ik vind dat de telefoontjes moet blijven, omdat uh, het, het blijft papier recyclen, het blijft natuurlijk uh, ons, onze boterham. Uh, het levert geld op. Het is niet meer weg te denken uit de maatschappij. En voor ons is het toch ook een hot item dat we die telefoongidsen kunnen blijven recyclen. Mensen denken altijd wel eens van papier, uh, ja, dat is weggegooid. Nee, wij recyclen alles. Ons motto is daarom ook van lang leven afval. Dus die telefoongids, die moet gewoon blijven. Ik ben Jarno Hans, zevenvoudig en huidig sterkste man van Nederland. Ik zou het door en door zonde vinden als het telefoonboek zou gaan verdwijnen, want dan ben ik heel snel door mijn hobby heen. Mijn hobby naast sterkste man is telefoonboek scheuren. En ik scheur gemiddeld zo'n 15 per dag.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 maar alles raak je kwijt, dus vergeet niet te genieten, genieten Alles gaat voorbij Alles gaat voorbij Elke droom voorbij Als jij je oomt yeah. yeah. Je raakt het bij yeah. Want alles gaat voorbij en ik vind het een taak voor mij Je te raken zodat je kan voelen dat we samen zijn Samen blij, dus we dragen samen pijn De koola op zijn kop bij het verliezen van die vader alles gaat voorbij, is dit uh, van Doe maar en een kraantje, Papi. BNN Today. Als je, als je een uh, geweldig programma-idee hebt, maar uh, niemand in heel wil of kan het uitzenden, dan uh, moet je zelf maar een platform creëren. Dat is de gedachte van Jan-Jaap van der Wal en Linda Haakboom. Ze gaan als ware pioniers een programma maken dat alleen online te zien is. Panache, dagelijkse satirische show rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Welkom allebei hier in de studio. Hallo, hallo, goede avond. Ik uh, ben natuurlijk iemand die zijn huiswerk doet. Hè, dus ik heb even opgezocht waar het, waar het voor staat. Maar het zijn of hele grote BH's, ja. uh, biertjes... of een helm met veren erop... of het staat voor bravoer. Ja. Nou, ik denk dat wij... Uh, wij dat, daar kwamen wij ook achter, ja. Toen... Uh, Volgens mij riep ik ergens de naam en toen ging jij het ook zoeken. En dus toen zei bleek... ik, als het maar geen zijn Jan-Jaap. Ik kreeg toen... alleen maar grote BH's. Ja, precies, het. want grote als je op Google afbeeldingen drukt... dan zie je alleen maar blote vrouwen. Althans, bijna blote vrouwen. Ja. Ja. en dan mij straks ertussenin. Ja. <lacht> <lacht> dan val je wel op. Ik denk het wel, ja. Dat is ja. het. één punt binnen. Het wordt een online show over de politiek. Um, nou ja, de politieke campagnes zijn volop begonnen. Stel dat je nu een uitzending zou moeten maken... Uh, wat zou er niet zitten? Nou ja, uh, Lowlands is geweest en daar hebben ze natuurlijk allemaal opgetreden. De een nog ongemakkelijker dan de andere. Dus volgens mij uh, is, is, daar wel een, uh, is, da, is daar wel een aantal goede minuten uit te halen, ja. We hebben een paar fragmentjes van, de, van die debatten van het afgelopen weekend. Laten we eerst eventjes gaan naar Giel onlangs. Want uh, daar heb jij even een klein voorproefje gegeven. Uh, hoe het eventueel zou kunnen, ja. kunnen klinken. Laten we even luisteren. Er zijn 13 stemwijzers. Er is een stemwijze voor ouderen. Er is een stemwijze voor freelancers. Er is een stemwijze voor jongeren, kortom. Voor alle mensen die ook daadwerkelijk tijd hebben om zo'n ding in te vullen. Nou, zo gaat het door, optie jan -Ja van der Was. Acht minuten monologen, daar begin je mee. Nou ja, acht minuten. Kijk, het leuke van YouTube is dat het natuurlijk uh, zo lang kan zijn als je zelf wil. Je moet uh, volgens mij wel de mensen iets van een minuut of elf geven, op z'n minst. Alleen je, je zit anders bij televisie veel minder vast aan de format. Dus als wij... Uh, als wij na negen minuten denken, we kijken elkaar aan en we denken, nou, dit is wel goed zo, dan is het wel goed zo. En dan gaan we weer iets anders doen. Ja. ja. Dat het is het... een beetje radio maken eigenlijk. Kan dat? Ja, maar nou je hebt ja. hier net uh, horen en zien uh, hoe uh, Luc uh, zijn, uh, zijn stukje deed. Dat, dat, dat ja, ja. is een beetje opzet. Alleen uh, dan doet Jan-Jan van der Wallet op zijn eigen Ja, groeien, en, en, en dan hebben wij een, een goed gevulde lachkantum erbij. Natuurlijk een goede, een goede zaal. Nee, maar uh, uh, wat, wat jouw uh, collega uh, uh, anders deed... is uh, ter plekke volgens mij commentaar verzinnen. Alleen wij proberen toch altijd wel iets van een context te zoeken... van waaruit we het uh, proberen te laten komen. Laten we eens even naar een paar uh, actuele voorbeelden die jij zelf hebt meegenomen... van het afgelopen weekend. Laten we even naar deze lijst. Kom ik op dit moment als woord voor de justitie? Samen met Nine Kooijman. Ik hoop dat ze er echt is. Woe, Nine! Ook een Kamerlid, collega van me. We doen beide justitie. <laughs> even, even voor mensen die niet op Lodin zijn geweest. Even weten wat hier dit gebeurde. Was de, dit was de Klaasvervanger van Emel Romme. Wat op vele manieren natuurlijk vervelend is om dat te zijn. Maar uh, ja, kijk, de, waar we... Natuurlijk, nu mee te maken hebben is een campagne die nu al totaal uit de hand loopt. En die eigenlijk ook waardeloos is, omdat Emil Rommer en Mark Rutte niks doen en er niet bij zijn. Dus eigenlijk zijn alle debatten een soort van. Uh... Ja, dat is eigenlijk een beetje pijnlijk. Ja, en hij stond hier voor een volle, volle hete tent op Lowlands. Ja, dat had het um, zelf enorm naar de En zij dacht waarschijnlijk dat ze een thuiswedstrijd speelde. Ja, zo'n beetje. Ja, maar dat ging helaas, helaas niet door. En kijk, de vraag is natuurlijk: wie, wie zijn deze. Kan, kan je nou echt begonnen? De politiek of de media? En de media heeft natuurlijk ook een grote rol daarin. Dus er staat toch een camera ook, dus er is een soort belang. En dan krijg je dit soort uitglijders, Maar de ergste was Monarch Keizer. Die dacht namelijk: uh, ik ben op Lowlands, ik ga eens even uh, een muziek. Uh, Muziek erin kompen. Ik, ik laat ze even. En je, je, wat je nu gaat horen is iemand die kaitman uit de hoofd heeft geleerd. maar eigenlijk geen idee heeft over wie ze het heeft. Nederland is een prachtland. Ook de muziekcultuur. Ik kom zelf uit Volendam en ben daarmee opgegroeid. Ik heb ze gezien. En dat leidt tot jongens zoals Jan Smit en Nick en Simon. Nee, ze staan niet op Lowlands, maar de Gelderlanders. Door... Dan krijgen ze toch meerdere keren vol. Eén uh, ja, ding. Nee, ze heeft wel ballen gaat, om het uh, haar te zeggen. Ja, ze heeft ballen om het haar te zeggen. Maar waarschijnlijk krijgt ze ook anders geen contributie uit dan meer. Maar nu gaat ze door. Want ze gaat zo meteen... Ze gaat nu, nu denkt ze, oh shit, ik heb een glunde gemaakt. Nu ga ik eens even een band noemen die jullie wel allemaal heel tof vinden op Lowlands. Het jammer is zo dat wij dat stukje nou niet klaar hebben staan. Gelukkig is dit nog niet de echte uitzending. Het is net radio maken, maar dat zal dan net het verschil zijn tussen. We gaan het wel goed, bedoel je? Ach joh. Maar goed, dit is dus een beetje het idee. Het is op internet. Wat maakt dat voor verschil qua maken? Ik bedoel, we vergelijk het even met Koefen bijvoorbeeld. Je hebt een heel groot verschil, en dat is sowieso het geld. Want mm -hmm. als je een programma gaat maken bij een omroep... dan krijg je een grote zak geld mee en dan kun je het daarvan gaan doen. En dit is eigenlijk heel nieuw en bijna nog nooit gedaan. Dus je, dus moet je hebt zelf op zoek. Nou, je ja. hebt in principe geen geld, nee. Dus je moet op zoek naar geld. Dus wij hebben nu een sponsor. Mm -hmm. uh, dus we maken eigenlijk een soort uh, commerciële televisie. Alleen de sponsor heeft helemaal niks te zeggen over onze inhoud. Want dat was wel echt de voorwaarde voor ons. Mm -hmm. Maar dat is, wel, dat is eigenlijk wel lastig voor makers om daar zelf naar op zoek te gaan. Ook omdat sponsoren internet nog best wel een beetje eng vinden. Mm -hmm. Dus uh, we hebben best wel moeten leuren uiteindelijk om dat voor elkaar te krijgen. Krijgen, maar het is ons gelukt. Dus, uh... Ik ga nog iets laten horen. Dat is uh, een collega Komiek die dat ook doet. Maar die, uh, die heeft volgens mij niet dezelfde deal met zijn sponsor. Luister maar even. Dit is de voorspel van Jack Spekerman. Spek in naar de piep. Jack, we hebben afgesproken. Je zou hier zijn voor uh, Apverkorre Tijd. We zitten te wachten. Get your act together, Jack. Ja, dit is Ruben van der Meer. Die heeft HUA uh, TV uh, ook zijn eigen platform gecreëerd. Maakt daar uh, een humoristische show. En dat is gesponsord door een bepaald merk. En uh, dat merk uh, dat noemt hij dan maar de hele tijd. Zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. Ja. maar Wij willen het merk ook best wel noemen. Maar ze mogen gewoon niks zeggen over wat wij te vertellen hebben. Want ja. satire is natuurlijk wel satire. En helemaal als je het over de politiek gaat hebben... en toch wel echt onafhankelijk wilt zijn... Mm. dan moet je daar echt wel heel erg mee oppassen... Maar er moet een enorme drive zijn geweest om te beslissen. Hey, die enorme zak met geld, uh, die krijg ik dan niet. En ik krijg die zender niet. En ik krijg de bijbehorende publiciteit en steun van een omroep niet. Maar ik ga het zelf doen, waar komt dat vandaan? Ja. Nou ja, wij vinden het heel erg belangrijk om uh, satire over de actualiteit te maken, dat hebben we op een gegeven moment met elkaar besloten. Mm -hmm. En eigenlijk op het moment dat we dat met elkaar besloten, uh, viel het kabinet. En toen kwamen er nieuwe verkiezingen. Dat was en... een teken van de goden. Dat, dat was, anders. was een teken ja. van de goden. Ja. En dan zijn wij, zoals je dat dan zegt, zijn wij aan. Dan moet er gewoon wat over gemaakt worden. En satire over de verkiezingen is er gewoon nooit genoeg eigenlijk. En bij de publieke omroep is het er überhaupt bijna niet. Dus dan ga je met al je goede gedrag naar de omroepen... en zeg je, nou, hier zijn we, we hebben dit plan, laten we het maken... Iedereen vindt het hartstikke leuk en reageert heel positief. Maar het zit vol, het zit vast. De schema's zijn al gemaakt, dus uiteindelijk is dat dan niet mogelijk. En op een gegeven moment waren we zo moe gewoon daarvan, eigenlijk. Van dat leuren. En zeker als je met creatieve mensen werkt, die willen gewoon wat maken als er een plan is. Dus toen dachten we, nou ja, maakt niet uit, gaan we het zelf wel doen. Maar dat is toch gek, want uh, creatieve makers, Janja van der Wal niet tenminste. Uh, waarom kom jij niet meer binnen dan bij die bazen? Nou ja, ik. De, dat weet ik niet. Dat zou Jan de Gwazen moeten vragen. Maar uh, wat Nina zegt klopt, het heeft met tijd te maken. En, uh, en, en zo'n programma kost ook wel wat geld. Omdat je het op een bepaald niveau wil maken. Alleen uiteindelijk wat wij dus ook gewerkt hebben, is het is het verhaal waarom je het doet, is. Voor makers eigenlijk het belangrijkste, tenminste wel de makers waar wij mee, waar wij mee werken. En we hebben op een gegeven moment ook contact gezocht met uh, NRC Next, Rog Wijnberg... Mm -hmm. die toch wel een beetje dezelfde taal spreekt. En uh, met hem zijn we door gaan denken en we maken onder dezelfde titel, Quanash, uh, maken we ook vijf weken lang een satirische achterpagina op de NRC Next, ja. samen met hem en zijn mensen. En dan is het alweer een wat groter platform. En uh, ja, zo, zo is het eigenlijk ontstaan. En ja, uh, wellicht dat ze zich nu uh, op hun kop gaan slaan. Maar goed, daar, daar doen we het ook niet voor. We zijn niet rankeneus. Maar ik denk dat het voornamelijk tijd, tijd en, uh, en geld was. Ja, en, en wellicht ook vrees. Want het is een, een, een eerder geprobeerde poging. Ik bedoel, je hebt het zelf ook bij Comedy Central nog geprobeerd. Een Daily Show-achtig programma opnieuw ja, hier de, in de Nederland. De, we hebben met de Comedy Central samen een tribute gemaakt van drie weken. Dat was ook gewoon de afspraak. Die hebben we ook gemaakt. Mm. Alleen, uh, na die drie weken wilden wij heel graag uh, door... Alleen Comedy Central heeft ook weer andere prioriteiten... en richt zich een net andere doelgroep... als waar wij het programma voor maken, denk ik. En de doelgroep waar wij het programma voor maken... zit gewoon voor het grootste gedeelte op internet. Dat is een realiteit die inmiddels... Uh... Want jij bent misschien iets te inhoudelijk voor Comedy Central... of uh, wat te kritisch, of wat is dat nou, dan? Nou ja, verschil? Het, wij, wij, wij maken wel ons eigen niveau, zal ik maar zeggen. En Comedy Central uh, in Nederland richt zich nu nog... voornamelijk op de iets jongere kijkers. En... Uh, ja, wij, wij, zitten, wij zitten wat dat betreft net iets ouder en net, net iets gestudeerder, misschien. Maar in principe wil je het voor het zo breed mogelijk publiek maken. Alleen, het is, je moet wel wat kennis hebben van het onderwerp. Ja, ja je moet wel een kant gelezen hebben. Onder dat andere. zou handig zijn, ja. De NSN Next. Ja, <laughs> ook, een, ook een sponsor. Nou, nee, maar nog even, want de BNN heeft ook een poging gedaan. om een dagelijks programma te maken met grappen over, uh, uh, over de politiek en dergelijke erin. Dat is gewoon hartstikke uh, geflopt eigenlijk. Moeilijk om te maken. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat die basis. Zeggen, ja, doe maar even niet hoor. Ja, maar het is, het, het is ons bij Comedy Central ook gelukt. En het heeft ermee te maken, je moet een machinerie opzetten. En daar zijn wij nu al twee maanden lang mee bezig. En eigenlijk is de truc gewoon voorbereiden. Ik ben ook in Amerika geweest, daar bij Jon Stewart. En het, het, het, het is actueel, alleen het is geen wedstrijdje wie maakt de actueelste grap. Dus je moet, je, je moet eigenlijk gaan preluderen op wat er gaat gebeuren. En bij verkiezingen kun je dat eigenlijk ja, voor een deel al zeggen. En, en ja, daar moet je ook gaan voorbereiden. En je moet iedere dag kijken hoe kunnen we dit actueel maken. En, en uh, welke context kiezen we vandaag. Ja. En uh, dus iedereen is in zijn denken al bezig om, om uh, iets te maken voor ons. Mona Keijzer wordt een uh, gewillig slachtoffer. Of uh, welke mensen denk je nog, nou, die zijn wel geschikt. Mona Keijzer is een, een uh, opkomend talent. Wat je er ook van mag vinden. Ik bedoel, het is toch indrukwekkend hoe zij uh, opeens uh, toch redelijk aan de top staat. Jullie hebben... De kieratenpartij die jullie volgen is ook een interessante, interessante club mensen. Wat gaat hier ook Brinkman doen? Gaat Roemer en Rutte, gaat die twee strijd losbarsten? Ja. En wat gaat er na 12 september gebeuren? Want ik ben bang dat wij België gaan evenaren qua formatierecord. Dus, uh, ja, daar hebben jullie een speciale gast voor, hè? Ja. Die dat gaat duiden. Zeker. Linda? Ja. Dat Urbanus. Is Urbanus. Ja. Als Belgische ervaringsdeskundigen. Ja, want hoe ziet dat eruit? Want Misschien kan jij dat even uitleggen. Hoe gaat het eruit zien? Qua, want het is geen tv-tv, maar uh, ga je het dan ook gelijk helemaal anders aanpakken? Hoe ziet de uitzending er ongeveer uit? Nee, het ziet er voor het grootste gedeelte wel hetzelfde uit. Het heeft wel echt een ander uiterlijk. Wat dat betreft, want we zitten in een klein studiootje en het is net iets meer underground dan dat je echt op tv zou zitten. Mm -hmm. Maar we hebben wel uh, de monoloog, zoals John Stewart die bijvoorbeeld in Amerika ook heeft. En die hebben wij nu ook. En um, we hebben verslaggevers en Urbanus is er daar eentje van. En uh, zo hebben we er nog een paar meer. En en die uh, gaan ons helpen om, uh, om ook te duiden wat er allemaal gebeurt. Maar de dan... schuift aan, of die komt via een uh, internetverbinding? live satellietverbinding ja, vanuit, uh, ja, vanuit België. Ja. Ja. En we moeten nou. maar zien wat dat wordt meteen. Ik hem. ben erg benieuwd. Hè. Hoeveel mm. kijkers ga je halen, denk je? Drie. Zo. <laughs> ja. Goed zo. Lekker ambitieus beginnen. <laughs> nee, weet Altijd ik goed. Veel. Nee, geen geen idee. nee, Want het is natuurlijk de vraag: je ziet het ook gelijk, Dat is ook zo pijnlijk. Je ziet ja, maar het, weet je wat het is? Dat als dat toch het belangrijkste zou zijn voor ons... dan zouden we echt wel meteen op kunnen houden met dit maken. Het gaat er nu gewoon om dat we dit überhaupt gaan maken. En dat is al zo tof en cool vinden wij zelf. dat Het en het, gewoon, is, uh... het is iedere avond vanaf 10 uur op YouTube te zien. Alleen het blijft er gewoon op staan. Dus als je de vierde aflevering pas door hebt dat het er is... en je vindt het leuk, dan kun je de eerste drie afleveringen... ook nog op je gemak kijken. Dus in die zin uh, uh, zullen de kijkcijfers... pas over vijf jaar bekend zijn. Want, uh, <lacht> We zitten uh, daar ja, nooit ja, op aanspreken. dan kunnen komen de komende jaren nog allemaal <lacht> kijkers bijkomen. Ja. Het is een goede diamant is het. panache vanaf 27 augustus. dus Elke dag om uh, tien uur te zien op YouTube... en uh, ochtends op de achterpagina van NEC Next. En dat wordt dan in tekst en tekeningen en dergelijke moet ik wel voorstellen. Want ja, ja. dat weet je nog niet zo goed volgens mij. Jawel, ja? tekst, tekening, columns, stukjes en s'avonds de uh, show. Dankjewel, Linda en uh, Jan-Jaap. Dank voor je komst aan de studio en heel veel succes. Morgen is uh, Willemijn Veenhoven hier weer op deze plek. Met stem of zonder stem, dat is altijd de vraag. En hallo, Lens. Maar uh, sowieso is hier uh, NOS langs de lijn. Na het nieuws met Job Boot en daar is dan uh, Jack van Gelder. Twitter kun je ons volgen. Twitter.com slash Fijne avond.